Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij het partijkantoor van D66 in Den Haag... zijn ruiten ingegooid door relschoppers die eerder op het Malieveld waren. Een protest tegen het Nederlandse immigratiebeleid... liep daar begin van de middag uit in rellen. 1500 betogers gingen van het Malieveld naar de A12. De politie werd daar bekogeld met stenen en flessen. En ook is een politieauto in brand gestoken. De demonstranten zijn grotendeels van het Malieveld verdreven... Een aantal is het centrum van Den Haag ingetrokken. De organisatie had van tevoren opgeroepen om het protest vreedzaam te laten verlopen. D66-leider Rob Jette heeft gereageerd op de aanval op het partijkantoor van zijn partij. Hij zegt dat zijn partij zich niet laat intimideren. Ook andere partijleiders vinden wat er in Den Haag gebeurt onacceptabel. PVV-leider Wilders en VVD-leider Jesselgus noemen de railsgroepers tuig dat moet worden aangepakt... En GroenLinks PvdA-leider Timmermans spreekt van Trumpiaanse toestanden. In Rotterdam is de honkbalwedstrijd tussen Israël en Frankrijk begonnen. De politie moest vanmiddag ingrijpen bij het honkbalstadion in Rotterdam... omdat er zo'n 40 pro-Palestijnse demonstranten de ingang geblokkeerd hadden. De actievoerders zijn intussen weer weg. De wedstrijd van het EK zou eigenlijk om één uur beginnen. Volgens de organisatie komt de vertraging niet door demonstraties, maar door de regen. Jessica Schilder heeft op de WK atletiek in Tokio de wereldtitel kogelstoten veroverd. Maar haar zesde en laatste poging zette Schilder met bijna 20,3 meter de beste afstand neer. De 26-jarige Volendamse is de eerste Nederlandse met goud op het onderdeel kogelstoten bij een wereldtoernooi. Het weer, het is bewolkt en regenachtig. Landinwaarts is het vaker droog bij 20 tot 24 graden. Vanavond en vannacht meerdere buien met ook kans op onweer. Morgen een frisse wind vanuit het noorden en ook regen. Het wordt dan maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Helene de Geest van de AWB. De files zijn bijna opgelost. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag zijn bij knooppunt Bad Hoeverdorp... nog wel drie rijstroken dicht door een ongeluk...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 He's full energy. Zeer We You know Formule 1 Dit is Radio voor Zandvoort Dit is ZFM Ik begin er al een beetje aan te wennen Iedereen het toch beter en of ze de waarheid nu echt kennen het maakt ze niet uit ik weet het wordt nu eenmaal bij dit leven het is de prijs die ik ervoor betaal wat men ook zegt het is me om het even ik heb een dikke haal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 I'm not Jouw warmte om me heen Als sneeuw dat voor de lente zon verdween Wacht mijn hand Op weg naar ons lievelingsrestaurant Een tafel voor twee Met liefde als die één FM.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 Voor jou, jij bent een zon in mijn bestaan, Jij geeft mijn hart met reizen kleuren. Ik laat alles maar gebeuren, want mijn grootste geluk ben jij. Als je wilt, blijf dan bij mij. Jij weet toch? Dat ik zonder jou niet leven kan. Alsjeblieft, ga nooit meer bij mij vandaan. Jij bent de zon in mijn bestaan. Jij bent de warmte in mijn leven. omdat woorden aan vergeven, vergeven. zing ik nu dit lied voor jou. Jij bent de zon. Staan. Jij geeft mij hart weer duizend kleuren. Ik laat alles maar gebeuren. Want mijn grootste geluk ben jij. Live vanuit Zandvoort. ZFM.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 Om dat Jou. Op jouw Nee, op jouw vleugels, op jouw woorden, die je zegt en waarmee jij mij raadt, wil ik graag horen. die zijn hetzelfde als van mij, dat geluk. Is ons overkomen. Wordt met liefde door jou ingevuld. Koop wil mijn leven. Die is de liefde. Waardoor het duister niet bestaat. En geen wolken, dat doet jouw liefde. Zelfs in de nacht en er dat is die lach op jouw gezicht. Op jou gezicht, zoveel liefde. Dat geef je mij al die jaren lang. ik omwarm het al deze Geloof je wel. Wat jij geeft krijg je terug met veel geluk. Met al mijn liefde. Meer dan wat je zegt. En ze hebben mij nooit bedrogen. That you found is er ook op tv kanaal 40 via Ziggo en kanaal 1367 KPN Ik zoek nog naar de woorden die ik je zeggen wil maar ik vind ze niet maar ik vind ze niet Het is toch niet zo moeilijk Het zijn er niet zoveel Ik zing ze liever met dit liefdeslied Met de woorden van Amore En het ritme van mijn hart Probeer ik jou te raken met elke liefdespijl Die ik in jouw hartje zie. Gek op jou, op die ogen hemel jou. En het mooiste in het leven, kan je mij het liefde geven. Ik zeg jou nu keer op keer, ik wil jou steeds een beetje meer doen. Of is dat fantasie? Kreeg niet wat ik zie weet niet wat ik zie Voel jij misschien ook liefde Maar weet je het zelf nog niet? Of vang ik jou met deze melodie? Met de woorden van Amore En het ritme van mijn hart Probeer ik jou te raken Met elke liefdespeil Die ik in jou hadjes. zie. ga sneller slaan. Je hoort me niet, doet of je mij niet ziet. Je maakt me gek, ik heb ook al slaap slaapgebrek. Waar moet ik nu naartoe? Word jij dit ook niet moe? De griepbols heb ik in mijn maag, sinds ik jou zag heb ik nog maar één vraag. Ik zou met jou wel een besluitje willen eten. Bij je zijn niet voor heel even. Ik wil met jou alleen de leuke dingen doen. Genieten van je lach en van een zoet. Zou met jou wel een bestrijdje willen eten? Gewoon genieten, lol beleven. Ik wil van je houden, dag en nacht. En knuffelen, het liefst heel zacht. De dag is alweer rond, ik voel me toch zo stom. Je zag me niet, dat doet mij verdriet. Ik ben verliefd, kijk naar me alsjeblieft. Ik zal er nu voor gaan en zal dan voor je staan. Het zweet, dat staat al in mijn nek. Ik je leer als ik het weer probeer. Ik zou met jou wel een beschaatje willen eten. Waarbij je zijn niet voor heel even, ik wil met jou alleen de leuke dingen doen. Genieten van je lach en van de Zou met een zoek, samen jou en een willen eten. Gewoon wil genieten, lol beleven, ik van je houden dag en nacht. En knuffelen, het liefst heel zacht.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 Dachten dat je mij verlaat, en ik niet beslis voor hoe lang. Laat...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 een week weer keihard werken, je telt de dagen af. Na woensdag gaat het snel en schiet het lekker op. Al heb je dan nog stiekem last van een droge strof. En het is al afgesproken, op vrijdag gaan we weer. Want dan begint het weekend en gaan we weer tekeer. Niet zuren, rondje. er wordt gewoon besteld. Na ieder glas, dan zingt het hele stel. Dit is nog zeker niet de laatste We gaan nog langer niet naar huis Maar als de hagen kraaien Doen wij het dicht wel uit En zingen wij nog een keer laar Dit is nog zeker niet de laatste Want wij gaan door de volgende vroeg. Al is er in de hemel voor iedereen hier. Je leeft nog steeds op aarde The think about Niets kan schelen, ik doe al zo. Ik jou niet zie. Het liefst zou ik jou met niemand delen, want ik wil jou alleen voor mij.